Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Gert Kuk met het NOS-journaal. De PvdA is buitengewoon teleurgesteld en onaangenaam verrast... over de reactie van premier Balkenende op het rapport van de commissie Davids. Fractieleider Hamers staat erop dat Balkenende op korte termijn... met een nieuwe reactie komt die meer recht doet aan de verontrustende conclusies van de commissie Davids. Premier Balkenende zette zich vanmiddag af tegen een aantal conclusies van Davids... over Nederlandse steun voor de oorlog in Irak. Hij vindt dat het kabinet de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd. Verder stelt Balkenende dat er wel degelijk een volkenrechtelijke basis was... voor politieke steun aan de Amerikaanse-Britse inval in Irak. Oppositiepartij GroenLinks en D66 reageren ook zeer kritisch... op de verklaring van Balkenende. GroenLinks-leider Halsema spreekt van een staaltje bestuurlijke arrogantie... En volgens D66-leider Pechtold is Balkanende uit op een harde confrontatie met de Kamer. Vorig jaar hebben bijna 80.000 mensen aangegeven dat ze na hun dood orgaandonor willen zijn. In het landelijke register staan er nu 3,1 miljoen mensen geregistreerd als donor. Vooral in de laatste maanden van 2009 was er een stijging van het aantal aanmeldingen. Dat komt waarschijnlijk door de campagne Nederland zegt ja, die in oktober begon. In totaal stellen 2,5 miljoen mensen al hun organen en weefsel beschikbaar. Daarnaast zijn ruim een half miljoen mensen wel donor, maar willen ze bepaalde organen en weefsel na hun overlijden niet afstaan. De populariteit van Amerikaanse president Obama is op een dieptepunt beland. Hij krijgt de steun van minder dan de helft van de Amerikanen, blijkt het onderzoek van Amerikaanse nieuwszender CBS, een week voordat Obama een jaar aan de macht is. In eerdere populariteitsonderzoeken scoorde Obama altijd hoger dan 50%. Vooral op binnenlands gebied scoort Obama slecht. Iets meer dan een derde van de Amerikanen steunt de hervorming van de gezondheidszorg. Op buitenlandsterrein scoort de president beter. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het vriest matig gewaait waait een stevige oostenwind. Op de Wadden af en toe windkracht 6. Morgen overdag meer bewolking en kans op het winterse neerslag. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Radio. En uh, ik ben in gesprek met Sandra Algera van Graveer een keer. Sandra, kan je vertellen hoe je tot dit bedrijf bent gekomen? Ja, nou, dat is een leuk verhaal. Um, ik kwam anderhalf jaar geleden in uh, Zandvoort wonen. En in de tijd dat ik een verhuizen was en mijn huis aan het uh, was, raakte ik ook mijn werk kwijt. Ik was uh, um, onderwijscoördinator bij een consultantsbedrijf. En um, nou ja, daar zit je dan in een nieuw huis en, een, uh, en uh, zonder werk. Dus toen ben ik uh, me gaan oriënteren, want ik uh, wilde niet achter die graniums gaan zitten. Nou, mijn broer heeft een computerborduurbedrijf, die is ook twaalf jaar geleden begonnen in Battenverdorp. En die staan altijd, één keer in het jaar zijn ze op de his waren. Dan nemen ze de borduurmachines mee en dan borduren ze tegelijkertijd. Uh, en dan uh, hebben ze mensen nodig om te verkopen. Ja. Nou, daar uh, is boot, heb ik hem aangeboden. Uh, ja. uh, nou, ik wil wel de hele week staan. En toen kregen we heel veel vragen over, van, kunt we ook een logo borduren? Ja Dat kan, alleen niet op de hissa. En dan moet een logo moet, uh, digitaal omgezet worden oh. voor de borduurcomputer. Toen dacht ik, nou ga ik dat doen. Koop ik zo'n. Uh, maar dat kost ook heel veel geld. Mm. En uh, dan denk ik, nou dan ga ik dat doen. En dan zijn mijn klanten de bordurenbedrijven. bedrijven. Nou, die uh, al voortschrijdend inzicht uh, uh, leert je dan dat het in het Oostblok uh, heel goedkoop aangeboden wordt. Oh, dus dat ja. was geen optie. Concurrent. Nou, ja. Maar ja, je bent dan toch aan het kijken. En dan kom je op een beurs uh, voor uh, borduren bedrijven. Mm. En uh, toen stond er een, een bedrijf stond er, en die had... Dat kan je dus niet zien, maar die had zo'n bak. <laughs> <laughs> um, en, en daar waren ze een, fles, een champagnefles aan het graveren en glazen aan het graveren ja. en een doosje aan het graveren. Nou oké, okay, leuk. En uh, nou, kijk en je kan het ook op een fotolijstje doen. Nou oké, okay, leuk. Nou, je neemt dat niet op, hè? Ja. En dan rijd je naar huis twee, uh, twee uurtjes lang in de auto en dan denk je, oh, maar het kan ook. En het kan ook. En het kan ook. <laughs> Nou, toen dacht ik van, nou dan ga ik serieus uh, zoeken. Dus toen ben ik gaan. want dan moet je een apparaat aanschaffen. En dat kost hartstikke veel geld. Ja. En ik ben natuurlijk niet uh, de allerjongste meer. Dus ik wilde me niet in de schulden steken. Dus ik dacht, nou dan ga ik surfers kijken, nou, googlen. Dan kwam ik uit in Korea. daar hadden ze oh. van die apparaten. <lacht> en ik kreeg een uitnodiging voor twee dagen training in China. Nou, uh, <lacht> dat soort dingen allemaal. Heel erg. Ja, dat er was, ja, er was heel erg, ja. Maar toen was er een... Uh, een Nederlands bedrijven, die hadden wel mooie machines, hm. maar ik kon natuurlijk niet graveren. Dus uh, die, die boden me aan van, kom nou kijken. En dan, uh, nou, dus daar heb ik heel veel van opgestoken. Ja, dus je moet eerst een les doen, of een studie, om te leren graveren. Moest je een les doen misschien? Ja, nou, die krijgt twee dagen training. Die ja. Die ja. apparaat werkt. maar verder moet je het eigenlijk een beetje zelf uitkomen. Ja. Nou, toen kwam toen, uh, toen, uh, toen, zei die accountmanager van, kom dan maar kijken. Ik zeg wel, ik zeg maar, uh, ik vind jullie gewoon te duur. Hm. Heb je nooit tweedehands? Nee, nee, ik heb nooit apparaten. Nou goed, ik ben helemaal aan de kant van het land gegaan. En ben daar een dag geweest uh, kijken en uh, leren. Ja. En toen kwam er en toen stonden er twee tweedehandsapparaten. Ah. En dan kort te gaan er heb ik er even gekocht. Ja. En ze hebben het bij me geïnstalleerd. En, en, en dan moet je software kopen. En uh, uh, het tekenprogramma uh, is best ingewikkeld om, uh, om, om te leren. Ja, er zijn wel cursussen voor, maar die zijn voor een beginnende ondernemer niet te betalen. Ja. Dus dat was heel lastig allemaal. Maar goed, ik heb het me uit mezelf uh, aangeleerd met behulp van het bedrijf. Als ik iets heb, dan kan ik bellen en zo. Dus nou ja, en dat was uh, vorig jaar was een beetje om deze tijd. En in februari ben ik eigenlijk uh, echt begonnen. Ja, en uh, wat, voor, wat voor dingen kan je eigenlijk graveren? Ja, ik zeg het, het klinkt niet zo uh, netjes, maar ik zeg altijd de duvel is zijn oude moord. <laughs> ik ben namelijk, je kan eigenlijk heel veel materialen graveren. Uh, glas, metaal, uh, uh, leer, hout is heel mooi om te hm. doen. Uh, vlies kan heel mooi ja. ook. Nee, goed, rubber kan heel goed. Uh, uh, kunststof, plexiglas kan. Ja, kan niet is. alleen graveren, maar kan ook snijden. Plexiglas glas kun je heel mooi mooi snijden ook. Mm. Um. Ja, goed, dat soort. En, ja. en ik, ben heel erg, ik ben heel erg voor het experimenteren. Want wat ik nu net gedaan heb, is ik heb voor mezelf kerstkaarten gemaakt. Oh, een papier, dik papier, mooi papier. En dat, ja. dat ga ik dan proberen. En dat is gewoon goed gelukt. Dus iedereen krijgt zo'n een eigen kerstkaart. <laughs> ja, dat is wel heel heel apart. Het het wat ik alleen maar ken is bijvoorbeeld op een... Uh, een glas dat je dan uit het buitenland kreeg van iemand met je naam erin ja. gegraveerd ja. maar dat is dan met de hand met een staafje en maar hoe gaat het proces bij jou? Ja, nou, het gaat als volgt je maakt je ontwerp op de computer in dat tekenprogramma uh, dan geef je om het maar simpel te zeggen een printopdracht naar de graveermachine daar vul je wat, wat eigenschappen in en wat uh, materialen nou, goed, je moet wat Iets meer dan ja, alleen een print opdracht geven. Dan eh, leg je je glas of wat je ook graveren wil in, in dat apparaat. En dan druk je op start en ga je met je hand op je rug staan kijken hoe die graveert. Ja. Maar dat is ook het enge, want het kan maar één keer. Ja. Ja. Dus als je het fout doet, is het verpest. Ja. Dus dan is het... Ja, en het, het voorwerp, dat nemen de mensen zelf mee? Of bestellen ze bepaalde dingen? Of bied je bepaalde dingen aan? Van ik heb dit of dat wat je kan laten graveren? Allebei. Allebei. Oh, ik, uh, uh, ik heb zelf, uh, ik heb geen voorraad, maar ik heb zelf wel uh, materialen en mm. voorwerpen in huis, die, of, of die eens kan bestellen. Noem je dan... Uh, glaswerk heb ik bijna ja. allemaal in huis, kopjes, bekers heb ik in huis, uh, uh, kunst, de platen, de kunststofplaten, dus als je ja. een, een, een naamplaat wil maken of een klein plaatje wil maken, dat, dat soort materiaal heb ik in huis. Uh, verder komt het ook voor dat, er, uh, dat mensen met, met iets aankomen. Ja. En dat is doodeng. Want ik had bijvoorbeeld een mevrouw. Die ja. had twee hele prachtige champagneglazen van kristal gekocht. Ja. Ergens in een antiekwinkeltje ja. En dan komt ze bij mij op te graveren. En dan sta ik daar met bonken hart Want ja, uh, het kan ook fout gaan. Ja. Het is deze keer goed gegaan. Dus dat het geeft het <lacht> ook Lekker. alweer heel veel. Ja, daar word ik weer heel blij van. En... Ja. Uh, maar het kan dus. Uh, uh, het, het moeilijke is met als mensen zelf materiaal meenemen, heb ik het niet getest. Ja. Dan weet ik niet of het pakt of niet pakt. Of... Ja. En zoals ik net al zei, het kan maar één keer. Ja, ik word duidelijk al eens uithalen. <laughs> is Dark is Is, uh, dus eigenlijk een, er wordt een laagje van, de, van het materiaal afgehaald, hè? begrijp ik dat goed? Ja. Dus, en dat is dan nu met een soort... Wat, wat, wat doet dat apparaat? Het is, is het een laser, laser of zo? Ja, het is een laser, dus de, de lichtbundel wordt uh, via uh, spiegeltjes naar een, een, een brandpunt gebracht, hm. naar een lens gebracht. Ja. En uh, je moet dan uh, het apparaat zo instellen dat je precies de goede afstand hebt... Tussen lens en het materiaal. Ja. Want als, maar, als het te ver weg is of als het te dichtbij is, dan pakt hij gewoon niet. Ja. En dan brandt hij zeg maar het bovenste laagje van het materiaal weg. Ja. Kijk, je kan je voorstellen met Vlies bijvoorbeeld, een stuk kunststof. Ja. Dat brandt gewoon, zeg maar de, de, de bovenste ja. laagje weg. Ja. En omdat het laser is, is het zo precies en heel fijn. Je kan heel fijn kan je werken. Want hij kan dus snijden. Nou ja, goed, ik heb daar een voorbeeldje van, van een. Een stukje hout wat heel ragfijn uitgesneden is. En dat, hmm. dat, dat, dat, kan dus. dat is het mooie met lezen, vergeleken met als je iets met de hand doet. Ja. Dus het luistert dus wel heel erg nauw wat je precies uh, doet. Maar je kan het niet meer in het proces stopzetten als het één keer in de computer in het apparaat zit, hè? waarschijnlijk. Um, dus. Ja, dat doe ik wel eens, maar dat uh, werkt meestal niet goed. Nee. <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee, dan doe ik het weer overnieuw. Ja. En wat voor soort opdrachten krijg je van de mensen? Wat is uh, ja, bekend of wat, wat is iets nieuws? Um, ik krijg uh, opdrachten, zeg maar, van, ik noem het maar van huwelijksglazen tot de grafmonumenten. Hm. Het heeft bijna allemaal met emotie te maken. Ja. Uh, je kunt je voorstellen dat het mensen. Ik had een, een, een moeder en die. Uh, ik kwam met twee champagneglazen aan, want de zoon ging trouwen en de dag na de vult ze champagne hem haar in de tuin. Dus toen hebben we gewoon twee glazen gegraveerd. Dus dat is allemaal heel emotioneel. Even een grafmonument, dan kan je je ook voorstellen dat dat ja. heel emotioneel is. Uh, uh, ik uh, ik graveer bijvoorbeeld uh, prijzen voor. Uh, ik ben een lid van de golfclub, mm -hmm. voor, voor de golfwedstrijden... Of uh, uh, vrienden die elkaar een cadeautje geven voor de verjaardag. Uh, ook vaak glaswerk, ja. wat ook heel mooi om te graveren mm -hmm. is, vind ik zelf fantastisch. <laughs> is een spiegel. Oh ja, ik, dat vind ik, wel mooi. ik heb zelf een kleinzoon. en mm. uh, ik, ik maak natuurlijk regelmatig foto's van de kleine man ja. en dan, uh, dan graveer ik dat uh, op een spiegel mm -hmm. en dan heb je dus een spiegel en uh, met een mannetje erop. Ja, wat maar leuk. zo heb ik ook op mensen die een boot laten graveren op een spiegel. Uh, ja. Dus het is niet alleen teksten, maar ook hele vormen. Bijvoorbeeld een zeilboot of een foto zelfs. Ja, ja. Oh, je kunt ja. foto's doen, tekeningen. Ja. Kijk, ik uh, uh, werk ook samen met een kunstenares. En zij maakt, uh, zij is beeldhouwer maar zij maakt penningen. En dan komt ze bijvoorbeeld met een, uh, een plaatje, gewoon een plaatje van, van uh, uh, uh, wat ze gegraveerd wil hebben, ja. ergens op. En dan scan ik dat in. En dan... Nou. Uh, nou, dan Zet ik het over op de computer en dan geef ik weer die opdracht. Dus ja. ik, ik kan eigenlijk heel veel kanten om. Ja. En voor mij is nog steeds uh, de grens niet bereikt. Ik, hm. ik kijk tegenwoordig met, met, met, met lezerogen, om het maar zo te zeggen, met graveerogen. En uh, eigenlijk zie ik overal wel, wel kansen in van, oh, dan ga ik eens proberen. Of ja. voor mezelf proberen of samen met de klant proberen. Ja. Dus dat is, uh, vind ik wel heel erg leuk. Om te ja. Ik word er ook heel blij van, laat ik het zo zeggen. F Cfm Radio. Ik ben in gesprek met Sandra Algera van Graverenkeer. Uh, Sandra, kan je vertellen ja, hoe je eigenlijk tot het ondernemerschap bent gekomen? Want je bent eigenlijk niet van huis uit een ondernemer. Wat deed je eerst voor werk? Nee, ik ben niet van huis uit een ondernemer. Ik uh, heb 20 jaar het onderwijs gestaan. Uh, ik was lerares als textiele voor mijn kunstbeschouwing. En de laatste zes jaar, zoals ik net al zei, ja, was ik bij uh, die IT-bedrijf, consultantsbedrijf. Um, ik kwam natuurlijk zonder werk en toen uh, bood het UWV uh, de uitkerende instantie mij aan om een trainings- en coachingstraject te volgen uh -huh. voor, ik noem het dan oude knarren, die <laughs> mensen boven de 40. die een uh, eigen bedrijf willen beginnen. Oké. Okay. nou dan krijg je eerst een intakegesprek en je hebt eerst natuurlijk een idee en dan krijg je een intakegesprek en dan, uh, nou daar kom je doorheen dus dat ben je al helemaal trots uh -huh. en dan kom je daar en dan zitten er in een lokaal twintig Mensen met een droom. De een heeft een droom dat hij consultant wil worden in Mozambique. De ander wil een tijdschrift beginnen. De volgende wil een Mexicaanse takeaway beginnen. Nou, er zit natuurlijk altijd webdesigners bij en jeugdzorgmensen en opleiders. Um, maar dat, is, dat was vond ik fantastisch. Ja. Um, er is ook nu die consultant zit in Mozambique en die Mexicaanse take die loopt en die draait, er zijn er ook een paar die halverwege afgehaakt zijn, maar je, je hebt allemaal een droom en je werkt je krijgt dan zeg maar workshops en ja. coaching en gedurende acht maanden en dat heet projecteigen werk, dat is van het UWV, DWI en het CBI hm. uh, en, uh, en nou, ze bieden je dan het traject aan, oh, dat het is hoor. natuurlijk de bedoeling om je uit die uitkering te krijgen en ja. dat is natuurlijk lastig en, uh, maar je werkt met z'n allen uh, uh, naar, je, naar je droom toe. Mm. Nou, dat heb ik als fantastische ervaring. Ja. En zo uh, raak je ook langzaam gemerkt aan het ondernemerschap. Dat je gewoon actief moet zijn. Proactief mm. moet zijn. Ja. Niet uh, op je gat gaat zitten. Uh, overal achteraan gaan. Dingen uitzoeken. Nou, je moet bijvoorbeeld marktonderzoek doen. van Zijn er niet meer graveerbedrijven hier ja. in de buurt? Ja, heb je dat gedaan? Nou ja, dat was heel lastig. Omdat ja. ik, uh, als je denkt aan graveerbedrijven... ...denk je gauw aan sportprijzen. Uh, ja. Daar denk je dus gauw aan. Nou, daar zijn hier een paar van in de buurt. Ik moet ook zeggen... Uh, ...ik ben daar natuurlijk langs geweest... Met mijn, uh, ...met mijn visitekaartje en met mijn verhaal. En ik krijg... Uh, ...van die mensen krijg ik... ...klanten doorgestuurd. Oh, en de er klanten kan. met iets <laughs> moeilijks aan. Een kandelaar... ...die uh, niet uh, in een apparaat past... Ja. En dan vind ik het heel leuk om samen met die klant ja. zodanig uit te zoeken... zodanig dat die kandelaar bijvoorbeeld... Ja. Ik had namelijk een, een, een jongen, kwam er hier... en die was via de sportprijzenwinkel uh, op de Amsterdamse Vaart... Uh, ja. naar mij toegestuurd. Vijf delige kandelaar. Uh, zijn broer ging trouwens, ze hadden vijf jongens. Ja. En op ieder deel van die kandelaar moest een naam komen van, van die jongens... Met, en, de, en de laatste was dan de datum van, trouw, van trouwerijen. Nou, eh, kon hij in het apparaat. Dus toen hebben eh, we samen net zo lang met die jongen gezocht. tot het wel ging op de een van de meer. En dat is ook goed gelukt. Ja, en dan is zo'n. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. En zo'n klant zit ik ook weer tevreden. Dus, ja. Ja. Ja. Nog, ja. ja, nog even teruggekomen op, op dat traject van het UWV. Uh, wat of kreeg je voor opdrachten met zo'n groep? Nou, uh, uh, je begint eigenlijk... De hoofdmoot is het, uh, het schrijven van je bedrijfsplan. Oh ja. uh, je krijgt dan ondertussen, zeg maar... Uh, workshops van de Kamer van Koophandel... van de Belastingdienst... van uh, een administrateur... Uh, uh, styling kregen we... van wat moet je aan als je op acquisitie gaat. Uh, ja, goed, hoe, uh, hoe bepaal je je prijzen? Uh, nou ja, echt... Hele praktische, uh, praktische zaken. Maar dat is maar één middag. Ja. En de rest moet je toch echt samen zelf doen. En dat is best lastig. Maar ja. je kunt dan wel weer terugvallen op je collega cursisten. En op je coach van het UWV. Ja. En zo'n uh, ondernemingsplan opstellen, dat, dat uh, ging je dan ook in de groep doen? Of moet je dat zelf doen? Nee, dat moet je zelf doen. Hmm. Uh, en dat bespreek je dan met je coach. En uh, ja, je bent natuurlijk niet allemaal meer 18. Dus je bent, ja. soms heb je echt ideeën ergens over. En dan kun je best in de klins liggen ja. met die coach. En maar goed, zodra je het maar goed kan vertellen waarom je iets wel of niet doet, uh, uh, ja wordt dat natuurlijk geaccepteerd. Ja. Of niet? Maar uh, dan moet je dus heel hard merken. Ja. Ja. En hoe lang duurt zo'n traject? Van het begin tot je dat je daar binnenkomt op de cursus tot. Uh, het realisatie van je bedrijf. Hoe ging dat bij jou? Nou, Dat duurt um, gemiddeld acht maanden, acht, negen maanden. En de bedoeling is dan dat je aan het eind van het traject, uh, uh, dat de uitkering dan stopt en dat je je bedrijf kunt beginnen. Mm -hmm. Nou nou was dat in mijn geval best heel lastig, omdat ja. ik van nul af moest beginnen. En ik, het is geen hobby, het is werk. Ja. Dus ik wil er ook een inkomen uit halen. Mm -hmm. Dus ik ben voorlopig part-time ondernemer. Mm -hmm. Dat betekent dat ik wel moet solliciteren. Ja. ja, dus daarnaast uh, kan je eventueel nog ander werk daar doen dan zeg maar. Ja. Dat, dat is het. Ja. Ja. ja, ja. Dus je moet helemaal erin groeien ja, zeg maar dan hè. Ja, ja. ja. of ik, uh, mijn bedrijf moet zo goed gaan. Ja, dat is het. Ja. En, en dat. En dat is dus wat ik hoop natuurlijk, waar ja. ik naartoe werk. En, uh, dus dat, uh, ja, daar ben ik heel hard voor bezig. Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn. En je hebt al heel veel opdrachten, hoorde ik, met allerlei verschillende dingen. Dus dat gaat wel heel erg leuk. Blijf met de deur op slot, in een kamer zonder ramen. Het huis dus schijnt mijn licht kapot, mijn ziel die staat naar haar Gevangen in dit rijtjesland, kraakt door betonnen muren. We love for This way, uh -huh. this all I need is a place to find. iets meer vertellen van hoe je dit ondernemerschap cultuurtje nu ervaart? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik vind dat heel spannend ook. Uh, ik ben mijn leven lang uh, ambtenaar geweest. Uh, ik kom uit een ambtenaar gezin. Mijn ex-man was een ambtenaar. En plotseling stap ik dan in, in die ondernemerswereld. Uh, met veel risico's en uh, nou ja, lastige dingen ook. Maar alles... Uh, wat ik zo heel erg aantrekkelijk daarna vind, is dat alles wat ik beslis, is dus ook mijn is ook mijn beslissing het ja. ja. klinkt, klinkt niet zo echt handig maar Hoeft niet te overleggen met nee, iemand. Nee, ja. en, en als ik denk dat het goed is, dan gebeurt het ook. En ja. het kan wel eens verkeerd uitpakken. Ja. Wat ik heel erg leuk vind aan die ondernemerschap is dat je dus... Vooral ook omdat ik natuurlijk bedrijf van huis hebt. van... Ik kan mijn echt tijd indelen. Wil ik s'morgens morgens om 7 uur graveren of s'avonds avonds om 12 uur, ja. dan kan ik dat doen. Ja. Uh, het komt natuurlijk ook vaak voor dat ja. mensen... Graag gisteren het cadeautje willen aanbieden. Ja. En dan, dan zeggen ze, nee, laat, laat maar zitten doen dan volgende week. Maar dat vind ik dus niks. Want uh, ik vind als je met iets persoonlijks komt, want het is toch een, een, echt een heel persoonlijk cadeau. Uh, dan moet het ook uh, op de dag zelf, op het moment ja. zelf aangeboden worden. Dus dan wil ik gewoon wel uh, zeg maar buiten kantooruren, of ja. zou zeggen, uh, gaan, uh, gaan graveren. En dat, dat vind ik ook helemaal geen punt. En dat vind ik het aantrekkelijke eraan, ik vind het aantrekkelijker er ook aan. Uh, uh, nou, dat dus je eigen beslissingen neemt, je eigen indeling maakt. Wat ik ook heel erg leuk vind, en dat had ik dus nooit verwacht, is dat andere ondernemers jou opdrachten gunnen. Ja, mooi is dat. Ja. En dat vind ik heel. Erg. Ik heb net kreeg ik een telefoontje van een, van een winkel, en die wilde uh, voor een klant glazen borduren uh, graveren, sorry. Uh -huh, <laughs> en, uh, en die had mijn naam doorgestuurd gekregen. ...van een ander bedrijf. Nou, ja. ken ik ken dat bedrijf natuurlijk heel goed. En dat, nou, en dat vind ik heel erg leuk. Ja, dat is en dat komt regelmatig voor. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. En komt dat ook omdat je misschien in Zandvoort al wat netwerken hebt? Want je woont hier eigenlijk nog niet zo lang. Of heb je hier hobbyclubs of zo waar je veel mensen kent? Hoe doe je dat? <laughs> ja nou Ik ben heel bewust bezig met het socialiseren, noem ik het maar. Ik ben uh, lid geworden van uh, de Beelder Kunsthuis Zandvoort. En daar ja. nou, heb ik de uh, kunstkracht 12, de kunstroute, gecoördineerd. Ik, uh, ik uh, regel de vrienden van Beelder uit Zandvoort. Mm -hmm. Volgende week uh, donderdag, nou, de, vrijdag de, de 13e, hebben we een... een uh, een vriendenavond in het museum weer. Ja. Uh, nou, zo kom je dus met een heleboel mensen in aanraking ja. en, en uh, dat verspreidt zich dan ook wel. Maar je moet er, als je zeg maar, op latere leeftijd ergens gaat wonen in je eentje, heel bewust hebben ja. om, uh, ja. om contacten te krijgen. Ja. Je hebt het nu over de kunstenaarsvereniging. Ben jij zelf ook uh, creatief vanuit je achtergrond waarschijnlijk met het onderwijs, als ik dat goed begrijp, maar ook zelf als kunstenaar actief? Nee, niet meer. Uh, ik, ik krijg wel... Uh, uh, ik heb veel textiele kunst gemaakt. Ja. Ik krijg wel veel... Uh, uh, opmerkingen van... Nou, uh, waarom doe je met het graveren niks? Uh, ga je dat creatiever aanpakken? Uh, mijn dochter zei het van de, gisteren nog geloof ik van waarom ga je niet uh, met het. Uh, nou, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar ik nu heb ik gewoon even mijn handen vol aan het opzetten van het bedrijf. Ja, en zorg dat het een succes ja. wordt. Kijk, wat ik graag wil met het bedrijf, is dat je het. Als je grafieren denkt, denk je toch een beetje aan het truttigen. Van, van uh, uh, ja, uh, nou, wat jij zei. Een glaasje. Uh, dat, dat die glaasjes in, in Oostenrijk en ja. Duitsland. En daar wil ik het uithalen. Ja. Ik wil het op verrassende plekken gaan doen. Mm. Ik wil het uh, op verrassende materialen doen. En, uh, en, en daar, nou, dat lukt hoor, ik moet ik zeggen. Ja, want ja. Ja, dat... Uh... Dat is ook nog niet zo bekend, tenminste is het bij mij niet... maar misschien ook bij andere zandvoorters of Nederlanders nog niet zo... dat je ook al die andere materialen hebt en grotere objecten en zo kan graveren. Ja, dat, dat is toch uh, bijzonder? Ja. Ja. We hebben altijd aan het eind van het programma de shout-out. Dat houdt zoveel in als van... waarom zouden we bij jou komen om te laten graveren? Nou... <laughs> en... Het graveren van uh, artikelen uh, geeft een persoonlijk uh, effect of een persoonlijke noot aan, uh, aan de artikelen. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, als je een diner hebt uh, je hebt een mooie grote tafel gedekt, dan uh, kun je een glaas op tafel zetten. Maar je kan ook uh, zeggen: uh, glas voor, uh, voor Xandra uh, ter gelegenheid van. Uh, Kerstmis 2009 of zo. Ja. Uh, je kunt het gebruiken als uh, een, een bedankje voor een, uh, voor een huwelijk of geboorte of dat soort dingen. Uh, je, je geeft, het is vaak in de cadeausfeer dan, hè, mm -hmm. maar je geeft uh, het artikel net even een persoonlijke touch. Ja. Uh, en waarom die bij mij opkomen is omdat het gewoon een heel mooi esthetisch product is. Mm. Uh, ik werk snel. Kijk, zolang ik nog niet helemaal vol zit met 3000 glazen voor binnen een week... ...dan, dan wil ik het ook gelijk zeg maar, de ene dag gebracht en de volgende dag, ja. de volgende dag teruggebracht. Kijk, wat ook heel erg leuk is, dat ik je nu zien, maar dat kan door de radio niet gezien worden. Ik ga via bijvoorbeeld achter op de telefoon... Ik heb, mijn schoonzoon is golfleraar, die gaat dan uh, uh, lesgeven die legt zijn telefoon neer... ...en hij komt terug en de telefoon is weg... En dus die, daar begon ik als eerste mee zijn telefoon te gaan ja. Met zijn namen naar het restaurant. Dus dat is... Uh... Dat is wel heel uh, mooi om te zien. Maar ja. ja. Dus het is... Het, ja, ik probeer het op, op verrassende ja. manier toe te passen. Ja. En ik denk met de klant mee. Dus ik, ik heb van de week had ik een meneer en die wilde een... een uh... Ja, dat kan ik niet zelf zeggen, want dat moet allemaal nog <laughs> gebeuren. Maar ik heb die manier bijna iedere dag terug laten komen dat we een foto gingen bewerken. Ja. En uh, die moest dan ergens opgegraveerd worden. En die, uh, uh, ja, je, je gaat net zo lang met de klant in gesprek en in, aan het werk totdat hij tevreden is. totdat ik zelf ook tevreden ben. Ja. Ja, dat is ook wel belangrijk. Ja. Nou, dankjewel. Bedankt voor deze tip en voor, de, voor het interview. En ik wens je heel veel succes met je bedrijf. Dankjewel. van hoe de mensen jou kunnen bereiken. Heb je een internetadres of telefoonnummer? Ja. Ik, uh, mijn bedrijf is bij mij in huis. Uh, ik woon op de Swaluwestraat 21B. Dat is uh, boven de fysiotherapeut uh, De Boeren Zwart. Ik ken een heleboel uh, Zandvoorts natuurlijk wel. Uh, je kunt mijn telefonisch bereiken onder 023 888 7758. En kijk even op mijn website. Dat is www. .gravier.nl En daar staat ook mijn e-mailadres op. Je kunt me bellen, je kunt me mailen. Je kunt ook langskomen om te kijken. Het is ontzettend leuk om te zien hoe, uh, hoe het hier in het werk ja. Nou, dankjewel. Dus ik zou zeggen, komt u allemaal langs, luisteraars? Bedankt.